Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van Urk heeft de onrust gisteravond in zijn gemeente... na het ingang van de avondklok dramatisch genoemd. Hij zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd. In het dorp reden tientallen auto's toeterend door het havengebied... en werd een teststraat in brand gestoken. Agenten zouden zijn bestookt met vuurwerk. Gisteravond zijn direct na het ingaan van de avondklok op de A2 bij Zaltbommel 45 bekeuringen uitgedeeld. Het gebeurde bij een grote politiecontrole. De mensen die beboet werden hadden geen geldige verklaring waarmee ze na 9 uur s'avonds nog de weg op mochten. Op het overtreden van de avondklok staat een boete van 95 euro. Na twee weken is de eerste groep mijnwerkers gered uit de Goudmijn in Noord-China... waar een ondergrondse explosie was. Op dat moment waren er 22 mensen in de mijn. Volgens persbureau Reuters zijn er vanochtend zeven mijnwerkers naar boven gehaald. Een aantal van hen is erg zwak of gewond. Van de 22 is een man één man overleden. Met elf mensen is nog altijd geen contact. De mijnschacht is op 350 meter diepte geblokkeerd door puin. Vermoed wordt dat van de elf in ieder geval vier nog in leven zijn. In Maastricht heeft vanochtend vroeg een groep mannen een ramkraak gepleegd op een juwelier in het centrum van de stad. Volgens de regionale omroep L1 werd met een auto het rolluik van de winkel vernield en werden daarna uit de vitrine verschillende sieraden gestolen. Hoe groot de buit precies is, is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In Nieuw-Zeeland is voor de eerst sinds november weer een coronageval opgedoken... buiten één van de quarantainecentra. Een vrouw die was teruggekeerd na een reis naar Europa... testte weken daarna nog positief. Daarvoor had ze de verplichte twee weken in een quarantainehotel gezeten... en was ze tot twee keer toe negatief getest. Het weer in het oosten en noordoosten. Eerst mogelijk nog een winterse bui, daarna overal droog bij een graad of vier. Vanavond valt in het zuiden opnieuw sneeuw. Komende nacht gaat het licht vriezen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Want voor de aansluiting met de A10 gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg was eventjes zelfs helemaal dicht. Nu is alleen de rechter nog afgesloten richting Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Jezus, ja, de nee, Jezus. Dat is het altijd goed hebt, ja, Jezus, de nee, Jezus, de Jezus, ja, de nee, Jezus, de Jezus. Ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. MUZIEK <middels>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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar mooie, oud muziek. En daarvoor bedank ik nog even kort draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud muziek. En als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis, met weet je nog wel oud. In opname tegen 1828. Het komende uur weer een hoop mooie muziek om deze dag een beetje door te komen. Ik weet niet of je de eerste, eerste avondklokken uh, hebt mee mogen maken. Het is... Uh,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 Straks dan schijnt de zon, alleen nog op beton Wou dat het anders komt, waar moet dat heen? In de lampen van de wagen sterven honderdduizend dieren En ze liggen er als afval op de straat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 Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats. Een lied zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat tot in de zon, over dichtbij zijn de polders.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 De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen aankalnen. Je dalt mee 8, 19. En je hoort na al die jaren: Wie die te weg is, is gezien. Wie die die die, die die die die die die dan.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 is VOGELVRIJ VERKLAAR Al niet voor de kleine, zielige vogels Die als kinderen zijn vermomd Biervleugels, men heeft kort geknipt Een hoorde muziek van Jan van Toren, beter bekend als Dimitri van Toren... geboren in Breda op 16 december 1940...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 Ik laat niet...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 Veel om docht dan lief.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 Een lied voor kinderen en nu hoort u ook nogmaals een nummer van Dimitri van Toren, maar nu met Hey, komaan! Hey, komaan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat over het plein met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Hercules held je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent koningin of president, maïsplant rond de en een Papa bent. iedereen moet mee of wie wil ja of nee, alle clubje partij alles hoort mee. Met je griep een herniaan, niet te vlucht, niet te snel. Met je pingpongspel, met je loens in de blik. Naar de vrouw en in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hé, hey, kom al laten schaam, met een warme liefdestraan. Met 12 ten in de bom, zonder naam, met het mes op je keel. Met mijn part en deel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan.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 In the sun.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 Middagolie, u luistert naar Zandvoertuit Zandvoort. Uit Zandvoort.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 De dat staat een visje in geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hoola houden moet maar in En van je hele hoola houden moet maar in En van je hele hoola houden moet maar in Ze zijn nog eens zo fijn de appeltjes van Piet Hein En van je hele hoola houden moet maar in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 Toch wel dat liedje heeft gemaakt? Zo nu en dan vergeet men een woord en neuriet voort alsof ze hoort van traag. Hey.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 Uit zijn We hebben het over Lou Bandy. En u hoort hem nu met Louise. Zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies Louise. Louise was een leuke meid, maar nauwelijks 18 jaar. Ze was een petitune fus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat ging moe.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 Louise. je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat vies, Louise. Oh, met dat bijten, oh anders het je een je kleine vingertjes, Zit toch die lollies, lieve, pop? Louise, zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat bies. Louise. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. Daar nageltjes Jitsi aan de rond, dus je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en deed mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Pah, wat is Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. wat wat vies Louise Om met dat bijten nog Anders heb je een strop. Je kleine vingertjes Zit op in logisch lieve Bob Louise zit niet Op je nagel te bijten bah, Wat vies Louise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 Voor de orgelman is Simmerling. Kun het eraf, middelbare dame? Of kom we in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? is maar De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.